Die rijden mee en dat zijn echte, echte wereldtoppers en die, uh, die laten zich niet in... De... Ja, ja. Is schaatsen nu minder belangrijk, Mark? Ik wat bedoel, bedoel je? technisch schaatsen, is het nu ook gewoon ja, wat Jordis nee. zegt, skileraars die kunnen ja, goed mee? Ja, natuurlijk, normaal ja, schaatsen moeten alles kloppen, ieder millimeter van ja. je afzet. Hier moet je gewoon ook energie sparen in een peloton rijden. Je benen even loslaten, even niet bij je techniek nadenken. En als het hard gaat, je moet kunnen schakelen in verschillende, verschillende gradaties... Ja, dat kunnen die, die inline skaters natuurlijk hartstikke goed. Daar hebben ze hier hebben ze op gewacht. Hè, dat dit uh, het moment is dat hun sport eigenlijk, wat het verlengde van is, olympisch ja. wordt. En dat ze hier voor goud kunnen Tactiek, hè? Belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Nou, ze zijn uh, van start gegaan in het uh, eerste opwarmerondje. We gaan luisteren naar Sebastian Timmerman. Sven Kramer met helm. Ja, het is even wennen. Tenminste, als je het hebt over schaatsen. Hij is wel gewend om met een helm op te rijden. Want hij doet ook veel aan wielrennen in de zomer. Trouwens ook niet altijd zonder risico's. Want uh, afgelopen april brak hij nog zijn sleutelbeen. Bij een uh, wielerwedstrijd in het noorden van het land. Hij heeft ook marathons gereden. Wat zit je te lachen, Erwin? Dat ja. er nog? Ja, zeker, zeker. <laughs> ook denk ik, ik ja, dat ja, dus, je, je hebt overal een verhaal bij jij. Ja, we lullen de tijd wel vol. Die eerste loze okay. ronde, nou, die zit erop. En uh, Sven Kramer kijkt dus om zich heen. Hij heeft ook wat marathons gereden. Hij houdt niet helemaal van dat duwen en trekken. Oh, gaat er vertelde hij nog na de marathon in Ereveen. Hij rijdt nu ook helemaal achteraan. Terwijl de vooraan wordt gedemarreerd door Rio Soeke. Tsujia, wielenliefhebber. Hij is groot fan van Alberto Contador. En van Fabian Carcellara. Twee matadoren die inmiddels gestopt zijn... in de wielersport. Deze Tsujia-pupil van Johan de Wit... die gaat er gelijk vandoor. En in zijn wiel wilde ik bijna zeggen... Joey Mantia. En dat is ook een hele gevaarlijke klant. Dat is de man die op deze maal vorig seizoen... de wereldtitel greep. En een hele rommelige wedstrijd toen... bij de heren. Een hele rommelige massenstaatwedstrijd. Nou, Mantia, Tsujia... Dat koppel is weer teruggepakt door de Belg. Bart Swings die heeft ook heel veel ervaring in de skielenwereld. Sven Kramer rijdt op de derde positie, maar dan wel van achteren bezien. Terwijl we de bel gaan horen voor de eerste tussensprint. Ik heb niet de indruk dat Kramer zich hier met deze eerste tussensprint wil gaan uh, bemoeien. Konrad Nitzwitski wel. Want de pol rijdt aan de leiding. Met Vitali Michailov in tweede positie. Swings wil ook meedoen. Die wil ook gelijk al zekerheid. Komt aan de buitenkant naar voren in het uh, geel Met wit, met zwart. Houdt even in in de bocht. En versnelt dan in het tweede deel keurig uit. Dat zijn Swings en Mantia. Swings en Mantia. Swings 1, Mantia 2, Nitzwitski 3. Dat zijn de eerste de puntenpakkers in deze halve finale, tweede halve finale. Massastart. Kramer kijkt nog altijd even. De kat uit de boom Demareert nog niet. Of komt hij daar aan de binnenkant even? Nou, hij komt er nu ook rustig naar voren toe. Hij wil eigenlijk ook een beetje heel stiekem wegrijden en dan zometeen een beetje gas geven. Hij gaat nu voor het eerst, is hij dan nu ook echt aan de leiding. Maar ja, dit is natuurlijk wel de grote Sven Kramer. Dus dan zit meteen iedereen erachter. Nu komt uh, uh, Pieter de, Michael. Pieter Michael, die komt nu, die komt nu naar voren. En het is echt een beetje af. Het ging in de eerste paar rondes wel hard hoor, omdat die sprint werd hard aangetrokken. Dus ik denk dat, dat, dat de rijders nu ook wel een beetje verzuring in de benen hebben al. Dus uh, dit is in ieder geval een andere wedstrijd dan de vorige wedstrijd. Waarbij echt een beetje gekeken wordt. En er wordt nu pas voor het eerst dat het echt een klein beetje stilvalt. Dat er echt gekeken wordt. Van, uh, denk Petersen wel dat Kramer uh, wil gaan meedoen bij die tweede sprint. Ja. Hij positioneert, zit in derde uh, positie... Sverre Lundepenissen, de Noord, zien we daar... terwijl Kramer inderdaad nu een soort gecoacht wordt door Koen Verweij. Dat mag volgens mij eigenlijk niet. Ik denk dat Verweij er dadelijk wel wordt weggestuurd van het middenterrein. Want de coaching mag alleen plaatsvinden in het vak... ter hoogte van de startlijn 1500 meter. Daar rijden ze op dit moment langs, onder leiding trouwens van Sven Kramer. Ah, daar kijkt Geert Kuiper zitten. toe, daar kijkt Arie Koops toe... de man die uh, afscheid gaat nemen als technisch directeur. En Kramer, zet aan, Kramer zet aan in die scherpe binnenbocht. Op dit moment Svereloene Pedersen in tweede positie. De Olympisch kampioen op de vijf kilometer. De nummer zes van de tien kilometer. En de nummer drie ja, van de ploeg. En nog even door. snijdt de bont. Los. Mooi aan. Fie op zijn nieuwe materiaal. Kramer. Pedersen zit daarbij. De jonge Tsoen. Dat is dit 16-jarige Jochie. Dat mee zit daarvoor aan het diep. De, de, de, wat en die smijt heel mooi die bocht aan. Moet wel de hand naar het ijs brengen om niet onderuit te gaan. Tjoen aan de leiding. Kramer daarachter vecht een duel uit met Pedersen. Kramer wordt tweede in deze tussensprint achter Jaiwon. Tjoen. 16 jaar jong dus. Kramer kijkt nu even. Wat gebeurt er achter mij? Nou, daar zit Livio Wenger uit Zwitserland. Die miste de punten. Die werd namelijk vierde. En dus besluit Wenger om nu door te rijden. Denkt Pedersen, ik ga mee. Kramer lijkt een beetje te twijfelen. Pedersen houdt ook de benen stil. Tjong doet dat ook. Dat zijn de drie met punten. Dat is Livio Wenger niet. En die rijdt nu in één keer plotseling naar een voorsprong van meer dan 100 meter. Ja, inderdaad. En dan kunnen beter deze drie mannen gewoon even doorrijden. Want ja, Sven Kramer heeft in principe drie punten. Dat is waarschijnlijk wel genoeg. Maar in de vorige halve finale bleek dat niet voldoende te zijn. Dus hij is nog niet 100% zeker van de finale. Hij heeft nu een gat van 60, 70 meter ten opzichte van het pelotonnetje wat erachter zit. Eén man ervoor. Zit ze het woord. Dan drie mannen. Dat zijn toch wel drie. Ja, een jongetje van 60. En die jongen die weet, die weet niet met, met, met wie hij daar aan het rondrijden. Daar rijdt hij dus rond met Sverre Petersen. Pedersen de Olympisch kampioen van de ploegenachtervolging... en de viervoudig Olympisch kampioen uh, Sven, Sven Sven Kramer. Dus dat is een heel mooi groepje om daarmee mee te mogen rijden. Ja, maar dit jochie pakte wel zilver op de ploegenachtervolging. Maar daar maakt deze waar. Jai Won Chung deel van uit. Dus hij deed het beter dan de man die nu voor hem rijdt. Want die moest genoeg nemen met brons, Sven Kramer... de Nederlandse ploeg en de wereldkampioen ploegenachtervolging zit ook in dat trio, Sverre Lunde Pedersen. Zij rijden achter de man aan die nu de bel krijgt... voor de volgende tussensprint. Dat is Livio Wenger... Altijd als hij uh, dadelijk tussen een tussensprint pakt en dan ziet het wel naar uit gaat hij ook door. Dan het trio Kramer, Tune en Pedersen en dan valt er een behoorlijk gat naar Bart Swings de Belg, die het uh, pelotonnetje aanvoert. Met uh, Pieter Michael daarbij, met Hongli Wang uit China daarbij. Dat is een, een beetje een onbekende rijder, dat zijn de een keken. Terwijl Livio Wenger nu aankomt, Wenger. Gaat er vijf punten pakken. Pedersen die sprint er nog mee voor de punten. En gaat geklopt worden, denk ik, door Kramer. Ja, Kramer. Ja. Hij pakt drie punten mee. Heel en hij goed. had er al drie, meen ik, in de dus ja. in die finale. Dus Kramer plaatst zich hier voor de finale. Als hij tenminste blijft staan en in dezelfde ronde rijdt als de winnaar. Zij zijn inmiddels weer gekomen bij Livio Winger. Dus hebben we op dit moment met... Uh, even kijken, we zitten in ronde 13. Van de 16 ronden. hebben we vier koplopers. En dan dat treintje waar Bart Swings denkt... Ja, jongens, ik heb de punten. Rijden jullie het gat maar dicht. En zo hebben we een pelotonnetje dat amper wil rijden. Al komt nu de gang daar een beetje in... En een kopgroep van vier. Waar alle vier de rijders al zeker zijn van de volgende ronde. Nee, dat, zijn, is we... waar, dat is niet waar. Nee. Want, uh, want Pedersen Kijk heeft nu op dit even... moment twee punten volgens mij. En de oh, ja. twee punten ja, van, van, van Pedersen is nog niet genoeg. Van de, maar daarmee staat hij dus zevende, zesde. En er zijn zo meteen nog drie rijders. Die kunnen nog 60, 40 en 20 punten winnen. Maar dan moeten ze wel die, jongen, die jongens ingaan. Dus zolang Pedersen daar vooruit blijft rijden, is er niks aan de hand. Maar Pedersen is, is, is nog niet zeker. Ze rijden rustig en de achterin beginnen ze nu te reageren. Want daar weten ze, als we nog iets moeten... dan moeten we die gasten gewoon inhalen. Dus dat pelotonnetje begint nu vol te koersen. Sven Kramer laat het lopen. Sven Kramer, die is zeker. Die kan ja. lekker rijden rijden hier maar lekker omheen ik ga lekker uitrijden ik ga de beentjes sparen en Sverre Petersen, Pedersen ja, die moet zometeen nog een keertje aan de bak. Want die heeft nu wel twee punten gewonnen. Die heeft al twee keer gesprint. Maar die is echt niet zeker hoor. Die is niet zeker van de finale. Laatste anderhalve ronde met Rio riozoeker Tsujia uit Japan. Die uh, de aanval daarin zet op dit moment op koprijd. Pieter Michael tweede. Want uh, de vier zijn dus teruggegrepen. Tsujia als eerste richting de België. Dan gaat eruit hoor. Pieter Michael in tweede positie daar. Dan hebben we Stefan dugh Smeet. En kan dadelijk het rekenwerk gaan uh, beginnen Pedersen. Probeert aan te sluiten bij dat kwartet aan de leiding. Pieter Michael is de man op kop. Met de Deen Schmid in tweede positie. Gaan we dadelijk twee Denen misschien wel krijgen na toorhoep. Ook in de finale. Daar ziet het wel naar uit. Pieter Michael gaat hier de tweede halve finale winnen. De Nieuw-Zeelander Philippe uh, Stefan Dew Schmid moet ik zeggen, eindigt op de tweede plaats. En dan was het Michailov volgens mij in het groen die als derde binnenkomt. En maakt Erme Wennemars een teken kruis erover. Uh, Sverre Loene Pedersen ligt eruit. Maar laten we eerst eventjes de officiële uitslag. Het officiële rekenwerk afwachten. Voordat we die balans op kunnen maken. Ja, ik denk het echt wel. En, en als het waar is, dan heeft Sven Kramer. Kramer tot, is in ieder geval. Toch heeft wel iets. iets, iets gewoon, gewoon, gewoon een Sverre geflikt daar in dat groepje toen hij weg was. Want Sven had eigenlijk maar één punt nodig. Maar ging toch in het hele kleine groepje Sverre Loene Pedersen nog voorbij. Waardoor hij één punt had. Ja. En, en, en, en Sven. Drie punten kreeg. Dus hij, hij schakelt daarmee gewoon Sverre Loene Pedersen uit in die finale. Ja, want uh, dat was scherp opgemerkt van je, Erben. Je bent nog scherp aan het einde van de Olympische Spelen. Inderdaad, Sverre Loene Pedersen oh, oh. wordt Zou negende. Leuk en de Olympisch kampioen op de ploegenachtervolging. Een winnaar dus van het brons op de 5000 meter komt dan een puntje tekort op Joey Mantia om door te gaan naar de finale. Pedersen eruit, niet Vitsky die lachend met kramer over de streep kwam... aan het einde van deze tweede half finale, is er ook uit. Jia is er ook uit, die vierde werd in de eindspint. En de Chinese Wang is er ook uit. En dat uh, betekent dus dat de grootste naam die hier eruit gaat in de tweede half finale. Denk ik, Sven Reloen. De Pedersen is in ieder geval is één ding duidelijk. We krijgen zowel bij de vrouwen als bij de mannen straks... De, een Olympische finale start met twee Nederlanders erin. Ook beide mannen dus in navolging van Koen Kramer door naar de finale. Dat is mooi. Maakt uit. Het. Ja, dat is heel mooi. Twee man. We kunnen elkaar goed gebruiken. Ja, ja netjes gereden hoor, Sven ook. Die Pedersen, dat leek wel alsof die, hij die zich misrekend denk je, Joris? Ja, ik denk het wel. Ik Want denk hij koester. Vrij, vrij, vrij soepel. Zo, want ik ben er wel. Zo komt zo, hij erbij over. Nee, nee, klopt inderdaad. En, uh, ik denk dat hij, uh, als hij had geweten dat het niet genoeg had geweest, dan had hij gewoon doorgereden tot het finish. Ja. En dat had ook makkelijk gekund. Ja. Hij dat... hinkt een beetje op twee gedachten zo leek het. Hè? Want Sven die liet hem lopen. Die dacht ik ben zeker. En hij reed toch half een beetje door. Ja. Uh, dus uh, en hij kon ook niet meer aansluiten toen Pieter Michael om hem heen ja, kwam. Ja, met vier. En toen, maar toen bleef zette hij ook niet meer aan. En toen nee. Hij, maar... nee. Volgens mij heeft hij zich echt misrekend hoor. En, ja. en, en, en Sven was wel aan het genieten. Hè? Ja, ja. Oh, ja, je zag het in de interview van tevoren al. Van die pret oogjes. Ja. Dus hij vindt het spelletje mooi natuurlijk. Hè? Ik heb ook niet zoveel zien zwaaien na afloop van een race hier uh, <laughs> nee. in de Ovel. Ja, hier ligt alle druk. Alle, geen enkele druk heeft hij hier ja. natuurlijk. Dus het is voor hem ook wel eens geniet dat hij keer een Olympische race heeft... waar geen druk op zit, denk ik. Nou, zometeen de finales. Ja, prachtig. Eerst de vrouwen, dan de mannen. En daar zijn we natuurlijk live bij. Het is uh, nu tijd voor het uh, uitgestelde nieuws van 1 uh, uur. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in De Perstribune. Daan Nieberg over zijn nieuwe programma op NPO 1. Eindelijk thuis. Daarin reist hij met geadopteerde kinderen terug naar hun geboorteland. En wat kan Annie Borkink uit dat sterke lijf halen op die laatste 60 meter? Met Annie Borkink kijken we naar de slotceremonie van de Spelen in Pyeongchang. Hier komt Annie Borkink en let op die tijd. In Lake Placid werd Borkink onverwacht olympisch kampioene op de 1500 meter. Ja, 2, 10, 95. Wat gebeurt hier? Op NPO Radio 1. De perstribune. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Dat je bakker wordt en denkt, ik wil een beter bed. Nu de Carls van Arnhem Boks voor maar 979 euro. Kijk op beterbed.nl We willen samen over op duurzame energie. Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windshuffund.com Let op, u belegt buiten AFM Toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Verkiezingen? Stem Robin Hood! Stem. Wacht, stop dan. Een sprookje voor volwassenen. Rebelleren kan je leren. Voor... Koop je tickets voor Robin Hood via toneelvipoospo.nl Spanje? mwa. Turkije? Ik weet niet. Kroatië? Maar aan de andere kant, Schotland? Dit land heeft zoveel te bieden in de zomer.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 Ja, wij zijn in afwachting van de finales van de massastart mannen en vrouwen. Met bij de mannen koenverwijs Sven Kramer, allebei netjes geplaatst. En bij de vrouwen Irene Schout en Anouk van der Weijden. Eerst het uh, NOS-journaal in Limburg is het DNA-onderzoek begonnen in een zaak Nicky Verstappen. Dat en nog veel meer in het uitgestelde en uitgebreide NOS-journaal met Dorot Megens. Nicky van Elf werd twintig jaar geleden op de dood doodgevonden. Maar een dader is nooit gevonden. Aan 21.500 mannen is nu gevraagd... in de komende drie weken wangslijm af te staan. Op zes locaties wordt dat DNA ingezameld. Een van die locaties is Heibloem, waar Nicky woonde. Verslaggever Mayno Remmers is daar gemeenschapshuis, de klokkenstoel inderdaad... waar de eerste mensen vanmorgen naartoe komen. Er hangt een streng bordje op de deur, verboden te filmen. Privacy, daar vraagt de politie ook om. Aan de andere kant is het ook zaak dat er veel media-aandacht is, zoals hier... omdat de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen die opgeroepen zijn... ook daadwerkelijk hun DNA afstaan. Een brief van de politie... En dan word je uitgenodigd om hierheen te komen. En we hopen dat heel veel mensen dat gevolg aan geven natuurlijk. Ja, ja, dus, uh... dus u bent niet vandaag aan de beurt, maar van ander tijdstip? Ja, dinsdag. Ja, ja, ja. Ja, dat niet iedereen tegelijk komt. Is er een soort sociale druk dat iedereen denkt van... ja, je moet toch gaan, want als je blijft, ben je een beetje verdacht. Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet als je wegblijft dat je verdacht bent. Maar je bent wel... ja, ik heb een poosje geleden al gezegd... je bent een stukje van de oplossing. Als je hier naar binnen gaat, ben je een stukje van de oplossing. Je draagt eraan bij dat er een uitkomst komt. En we hopen natuurlijk dat het een bevredigende uitkomst is. Eindelijk. Ja, nou, je zou hazen denken, het moet nou wel iets uitkomen. Maar ja, je kunt dat nooit zeker weten. Michel Rutte is een van de mensen die vanmorgen hier naar binnen is gegaan bij de klokkenstoel. Hoe gaat het? Hoe gaat zoiets? Heel zorgvuldig. Alles wordt heel goed gecheckt. Je ID, de hele steriele omgeving. Dus alles wordt dubbel gecheckt voordat uiteindelijk het wangslijm wordt afgenomen, zeg maar. Dus Want dat uh, gaat wel met wangslijm dus, hè? gaat met wangslijm, ja, met een wattenstaafje. Ja, ja. Ja, nog even over nagedacht van ga ik eraan meedoen, ja of nee? nee geen seconde, nee. geen seconde. Nee. Doet het om de familie te helpen die al zo lang in onzekerheid zit? In principe wel. Ja, als je niks te verbergen hebt, dan moet je gaan, heel simpel. Dat, is dat ook een beetje een sociale druk die heerst, of niet? Ja, misschien wel. Ja, ik ervaar het zelf zo niet. maar Ik vind het gewoon vanzelfsprekend, maar misschien voor sommigen wel. Ja. Ja, niet alleen een onderzoek in Zuid-Limburg, maar ook dus in Heibloem. Dat is toch iets meer Noord-Limburg. Hier staat ook het monumentje, hè? Ja, hier om de hoek bij de, kerk, bij de kerk. Dus als we een stukje verder lopen. Oh ja, dan lopen we er even heen. Ja. Dik van is dit van de politie. Is dat ooit eerder in Nederland geweest? Dacht het niet, hè? Nee, dit is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat we ooit hebben gedaan. We hebben natuurlijk ook het verwantschapsonderzoek van Marianne Vaatsera gehad. En uh, ook Milika van Doorn. Ja. Maar dit is, uh, dit is heel groot: 21.500 man. En hier naast de kerk daar staat het monumentje van Nicky Verstappen. Takken die omhoog wijzen met daartussen vlinders. Het is neergezet in 2000. En al die tijd ja, vraagt de familie zich, net als de politie af... wat is er nou precies gebeurd? Maar liggen er ook van wakker, hè? Het kan ook zijn dat iemand die wel een oproep heeft gehad, niet komt. Dat kan, ja. En dan gaan wij kijken van... Uh, hoe zit hij in de familieband in elkaar? Hij heeft bijvoorbeeld zijn vader DNA afgegeven... of zijn broer of zijn neef... of zijn achterneef, of zijn achter, achter, achterneef... en uiteindelijk zeggen we nou... dan hebben we deze persoon niet meer nodig. Maar als er dan ergens een bel gaat rinkelen... en daar is een DNA-match... dan heb je nog niet meteen vanzelfsprekend de dader. Dan is er een verwantschap met Nicky Verstappen. Maar ja, dan heeft zo iemand wel wat uit te leggen. Een verslag vanuit Limburg was dat van Mino Remmers. In India zijn negen kinderen omgekomen toen een auto inreed op een schoolgebouw. Twintig kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Het gebeurde kort na lestijd in een plaats in het noordoosten van India. De school was vanochtend open geweest en veel kinderen waren op het plein omdat ze naar huis wilden gaan. De bestuurder van die auto is opgepakt. De broer van terreurverdachte Salah Abdeslam is opgepakt... in verband met een gewapende overval. Hij zou in januari in Molenbeek in Brussel... met een andere verdachte drie ambtenaren hebben beroofd van 70.000 euro. Mohammed Abdeslam is volgens twee Belgische kranten gisteren opgepakt. In Afghanistan zijn vier aanslagen gepleegd. De meeste slachtoffers vielen toen de Taliban... midden in de nacht in het westen een legerpost aanvielen. 18 militairen kwamen daarbij om. Rond diezelfde tijd blies een zelfmoordenaar zich op... in de buurt van een NAVO-kantoor in de hoofdstad Kabul. En militair Marco Kroon was in 2007 volgens de Telegraaf op inlichtingenmissie in die Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens de krant verzamelde hij daar soms in zijn eentje informatie. Dat laatste zou kunnen verklaren waarom Kroon werd gegijzeld. en later de man die hem ontvoerde doden. zonder dat iemand daar iets van merkte. Het NOS-journaal. Vandaag is voor het eerst een afgesloten deel van de tuin van Paleis Soesdijk open voor het publiek. Daar staat onder meer een huisje. waarin de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Christina als kind speelden. Vertelt een gids tijdens een rondleiding in het Rijksmonument. Die konden hier naar lust spelen, overnachten. Je ziet dat alles wat hierin is, is ook op het formaat van de kinderen gemaakt. Dus de ramen zitten laag, de bankjes zijn laag. Er zit een fornuisje dat, dat op uh, maat is. Er zit een kraantje met een wasbak. En alles helemaal toegespitst op kinderen. Iedereen kan tot en met 4 maart terecht in de tuin van Paleis Soesdijk... Sinds december is het paleis in handen van een investeringsgroep... die steeds meer van het terrein open wil stellen. Veen in Overijssel lijkt een landelijke primeur binnen te halen. De Nederlandse Curlingbond wil daar donderdag op het natuurijs... van IJsclub Vooruit het allereerste open Nederlands kampioenschap curling houden. De bond hoopt nieuwe actieve curlers te werven... en nieuw talent voor de komende winterspelen, meldt RTV Oost. Het weer, vandaag veel zon, al zijn er ook wat wolkenvelden. Blijft wel droog, vanmiddag 3 tot 4 graden boven 0. Vanaf morgen wordt het overdag nog maar hooguit plus 1 graad. Morgen, live op Fox Sports Eredivisie. De topper Feyenoord-PSV. Laat Feyenoord de Kuip weer schudden? Of zet PSV een reuzenstap richting de titel? Hij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 NTO Radio 1, Radio Olympia. Igosen, Radio Olympia inmiddag, rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea, met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. Waar de spanning oploopt en waar de tribunes vol zitten. Zeker, want de laatste twee medailles worden uh... Uitgereikt wil ik zeggen, nee. Er wordt opgestreden om de laatste zes medailles. De laatste twee titels in het schaatstoernooi... op de voorlaatste dag van de Olympische Spelen. En uh, Nederland doet vol mee voor die medailles. Maar uh, er is uh, nieuws, hè, Steven Dalebout? Nou, ja, nou, niet zozeer nieuws. Maar er wordt wel flink gerend uh, in de katacomben van het stadion. Geert Kuiper, de bondscoach, die uh, staat natuurlijk vaak op het ijs... maar moet nu naast het ijs staan, langs de baan. Dus tussen alle onderdelen door. Want hij doet de mannen natuurlijk en de vrouwen rent hij steeds om de baan heen. De trappen af, dan komt hij hier langs rennen, door de gang. En dan gaat hij naar de kleedkamer om met zijn uh, rijders, zijn schaatsers uh, te spreken. En dan vervolgens gaat hij weer terug. Uh, ja. de, de trap op, om de baan terug. Helemaal bij de 1500 meter start. En dan daar vandaan uh, ziet hij dan de wedstrijd. Anouk van der Weijden kwam ook zojuist uh, langs lopen. Zij is op, uh, op haar knieën gevallen. Hè? En het zag er niet heel erg goed uit. Het lopen ging al lastig. De trap oplopen was al moeilijk. Dus ik vraag me af hoe zij zo meteen in die finale finale aan de start zal staan. Ja, zij heeft het zeg maar op adrenaline dan gedaan, die halve finale, of niet? Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. <laughs> dat, dat, dat, nou ja, dat, was toch, dat was gewoon hartstikke goed, hè, wat Zeker, we daarin geven. Ja, ja, ja. Maar ja, als je dan even stil gaat zitten... Ja. Nou ja, je hebt het zelf ook wel eens meegemaakt waarschijnlijk. Als je valt ja, en je gaat door, dan, dan valt het nog wel mee. Maar als je dan even stil zit, dan, dan slaat het toe. Dat doet het heel erg pijn. Uh, dankjewel, Steven. Als daar nieuws is over, dan horen we dat graag van je natuurlijk. Uh, ja, Jorrit... Uh, dat is even een, een steep door de rekening een beetje. Want ja, dat kan ons uh, einde verhaal misschien wel, of niet? Ja, Voor Anouk. ik denk dat ze het wel gaat proberen. Dat uh, denk ja. ik. Misschien dat ze... Je hoort ook wel eens, ja, het is geen loop. Lopen is moeilijk, maar schaatsen gaat, wel, hoor je ook wel eens. Ja, het ja, is dus iets minder beweging. en uh, ja, ja. iets andere beweging inderdaad. En misschien... Uh, Misschien moet ze er even doorheen. Misschien is dat het. Maar ik, ik weet het niet. Jij moet er ook even doorheen, hè? Want uh, je bent uh, in afwachting van je vrouw die in de finale staat over zes minuten. Ja, klopt. De spanning stijgt toen. Je bent echt gespannen. Je rende net al naar de wc. Ja, ik dacht, dan heb ik dat maar gehad voor de finale. Ja. Uh, maakt ze kans? Als je, we hebben hier de, de startlijst nu voor ons. Ja, ze is niet kansloos. Nee, ja, het, het, het wordt een hele spannende finale. Je hebt uh, echte pelotonrijders zoals Lolo, Brigida en Irene en Ivan, uh, ja, die valt er af. Maar de Japanners, of ja, de Japanners, dus, uh, er is maar één Japanner door en die, uh, normaal gesproken, werken die echt samen en die gaan die samen de sprint aan of meestal twee rondjes. Maar die Sato is er nu uit, dus. Uh, ja. Dus die andere uh, Nana Takagi die moeten nu alleen doen. Dus, uh, ja. En jouw vrouw Heda Bergsma die gaat uh, samen met uh, uh, Manganello, hè? Ja. Uh, is dat een goed team? Uh, in een, een teampersoon waren ze wel een goed team. En, uh, maar ja, ik weet niet in, uh, Misschien dat ze wat te weinig snelheid heeft voor, uh, in ja. de finale zelf voor de sprint. Sebas nou, misschien moet Jorrit even naar zijn telefoon kijken. Want Hedde Bergsma, die zag ik net balance zitten daar oh. op het uh, middenterrein. Maar uh, ik denk niet dat het met Jorrit was. Maar ik denk met de coach. Want die staat dus helemaal in dat coachvak ter hoogte van de startlijn 1500 meter. Maar Bergsma, die uh, had gewoon uh, de telefoon in de handen. En die gasten vervolgens uh, door aan Mia Manganello. Dus ik denk ah. dat uh, de Amerikaanse coach daar nog even aan de leiding. Om op die manier de orders door te geven aan Bergsma... die trouwens nu als een van de eerste het ijs heeft betreden. Manganello ook. Dus we gaan ons inderdaad opmaken. Nog 3,5 minuut tot ja. het begin van die uh, Olympische finale. De eerste Olympische finale start. Maar dat was wel even een uh, grappig gezicht zo. De ja, bellende jo Bergsma. Jorrit, uh, um, er zijn natuurlijk niet zo heel veel koppeltjes. Nederland heeft dan twee vrouwen op het ijs. Amerika heeft twee vrouwen op het ijs. Maar dat is het volgens mij wel, hè? Ja. ja op, op, Italië twee vrouwen? Ja. Ja, die, uh, die zijn uh, ook beide wel aardig grap. Bertrone. Bertrone en uh, Lolo Brigida. Maar, China ook? Ja. Ik hoor net, er zijn best wel wat koppeltjes hè, op die, uh, ja. op, in die finale. Ah, op voorhand had ik gezegd, uh, Japan en Nederland, uh, Nederland dat zijn de sterkste kop, uh, koppeltjes. Ja. Maar ja, Japan valt er een af en ja, nu ook met Anouk is er een afwachten. Maar is jouw vrouw ook kanshebster, vind je? Nee, zeker. Dus vorig jaar werd ze derde... Toen was er wel een valpartij en dan kwam ze in een goede, goede positie. Ze is niet zo goed in het positioneren als uh, de echte inlijn. Uh, of ja, mijn vrouw is ook, komt ook uit een inlijn, maar ja, dat is, uh, die rijdt liever uh, met ruimte om haar heen. Ja. Dus uh, ja, ik, ik ben benieuwd hoe ze haar gaat handhaven in, in het peloton. ik de ben ook benieuwd hoe jij je gaat handhaven. Want hoe beleef jij zo'n finale? Ga je zo helemaal uit je, uit je dak of zo? Ja, ja, ja. Ja, ik probeer een beetje rustig te blijven, maar uh, ja, de spanning die zal wel... Maar ga je naar dat op... hek, als je hier drie meter verderop loopt, dan sta je in het hekje... en dan, dan kan je echt de, sch de schaatsbaan goed zien, ga je haar dan aanmoedigen? Wat, wat, wat kan ik verwachten? Ja, dat kun je wel verwachten. Ja. Schitterend. En terecht natuurlijk, het zou ook wel zijn als het uh, niet zo zou zijn. Um, de vrouwen worden voorgesteld. We zien twee vrouwen in het oranje. Dat was een oranje voorkant, maar okay. hoe goed zijn ze? Sebastiaan Timmerman. Dat is de vraag. Vooral bij de dame die nu naar de startlijn toe glijdt. Maar dat heel langzaam maar zeker doet. De dame met helm nummer 4, Anouk van der Weijden. De nummer 4 ook van de Olympische 5000 meter. Die kijkt de tribune even in. Een glimlach zie ik dat wel op het gezicht van Anouk van der Weijden. Misschien glimlachten ze wel naar Esmee Visser... Die daar uh, op de tribune zit. Naast onze tribune, links naast onze tribune, vanuit mijn oogpunt gezien. Dat is de, de Ereloge. En daar barst het van uh, de VIP's, van de VIP's. Onder wie ook uh, Ivana Trump. En die zit daar naast Esme Visser. De vrouw van de president van de Verenigde Staten aanwezig in uh, uh, deze ijsbaan. En die zit daar dus toe te kijken naast de Olympische kampioenen van de 5000 meter. Terwijl Anouk van der Weijden dus inmiddels klaar staat bij de startstreep. Net als Francesca Lollobrigida, Nicolaas Drahalova, uit Tsjechië, Dan Guo, China. Van der Weijden dus genoemd. Dan uh, hebben we uh, Morrison, Kerry Morrison daar, Dan Lee. Irene Schouten, Perstein, Takagi, Nana Takagi, Heddebergs, maar dus Boren Kim. Op dit moment klinkt haar naam in het ijsstadion en zien we haar gezicht op het scherm. Bertrone doet mee, de nummer 2 dus van het Europees kampioenschap. In Colomna begin januari. Mia Manganello is dus de tweede Amerikaanse dame. Ook een koppeltje, inderdaad. Saskia Aluzalu. De eerste schaatster uit Estland Marina die uh, meedoet op het Olympische schaatstoernooi... en de hebster is op een medaille. Marina Zueva, Wit-Rusland. En de laatste dame komt uit Polen en heet Luisa Slotkowska. 16 ronden, net als in de halve finale. Ook nu weer de drie tussensprints. Maar uh, daar weten we dus van dat die tussensprints niet meetellen... voor die plaatsen 1, 2 en 3... Dus krijgen we wel een andere wedstrijd dan in die halve finale van daar straks. Nu gaat het echt om de top drie uiteindelijk aan de finish. We zijn begonnen. De eerste Olympische finale massa start bij de vrouwen. Met Francesca Lollobrigida met helm nummer 1 aan de leiding. en in die uh, eerste ronde, die loze ronde, mag er dus niet worden ingehaald. En zo rijden ze daar rustig rond, Zdrahalova, op de tweede plaats. Schouten en Anouk van der Weijden zitten iets verder weg. Irene Schouten krijgt dus nu de kans om als eerste... voor die Olympisch medaille te gaan. Zij was ooit de eerste wereldkampioen op dit onderdeel in 2015... toen in een koelkend tie in Ereveen. Zij is vijfvoudig Nederlands kampioen... En zij rijdt dus namens Nederland deze finale net als de Nederlands kampioenen van dit seizoen. Anouk van der Weijden. Maar hoe is het met de knieën van Van der Weijden? Het officiële startschot heeft inmiddels ook geklonken. En de eerste aanval van achteruit van de enige Estse die meedoet. Saskia Aluzalu heeft al op deze manier menigmaal een mooie plaats bereikt in de massastartwedstrijden die we gezien hebben. En zij valt meteen aan en de wordt nog niet gereageerd. Ja, dat is ook de reden waarom zij zo vroeg gaat. Want ze weet als de wedstrijd zo op het einde komt... en als ze moet dan gaan ja dan laten ze haar niet gaan. En nu heeft ze de kans dat ze, dat ze weg kan rijden. En dan gaan op een gegeven moment de rijsters allemaal naar elkaar kijken. En als niemand dan wil rijden, dan heb je in één keer een gat van 100 meter te pakken... wat ze nu ja. in, daar binnen een rondje al gewoon te pakken heeft. Nu moet je gewoon doorrijden en hopen dat je zo meteen het hele peloton kunt gaan inhalen of dat er zometeen nog iemand vanuit het pelotonnetje gewoon naar voren springt en dat je met een groepje zometeen kunt wegrijden. En uh, zij hoort de bel nu voor de eerste tussensprint en uh, heeft de tempo er nog altijd goed in hoor, deze Saskia Alouzalu. En uh, ja, als je dus die tussensprint pakt en uiteindelijk op die vierde plaats terechtkomt voor heel veel schaatsers, het is al gememoreerd ook op het studio platform, is dat toch ook belangrijk in het kader van de funding, de financiële ondersteuning tussen die spelen in en je weet maar nooit, als je op deze manier plotseling naar een ronde voorsprong toeschaatst. Ja, dan heb je gewoon het Olympisch goud te pakken. Aluzalo gaat in ieder geval, dat heeft ze al lang in de gaten, ze houdt een beetje in. De eerste tussensprint op mijn naam schrijven. De dame met de lange blonde paardenstaart onder de blauwe helm van Daan. En wat doet ze dan? Schaat ze door of niet? Dat zal ook van afhangen. wat erachter gebeurt, waar Dan Lee tweede wordt en waar Lolo Brigida als derde over de streep komt. En Lolo Brigida sluit dan gelijk aan bij Dan Guo. Dat is de andere Chinese. Lolo Brigida rijdt haar attent van voren mee. De Italiaanse, die wil zich niet laten verrassen in het begin van deze Olympische finale. Maar nog altijd is het Saskia Alouzalu, die een voorsprong heeft, terwijl ze er niet meer zo vol voor gaat als dat ze in het begin deed. Ze houdt een beetje in. Maar ja, ze heeft nog steeds de voorsprong van zo'n 60, 70 meter op het peloton... waar het nu weer helemaal stilvalt... en waar Schouten en Van der Weijden dus ook niet. doen. Ja, dan rijdt ze nog wel vooruit. Maar dan heeft ze wel in de eerste paar rondjes even hard gereden. Ook al rijdt ze dan niet meer zo hard... die verzuring zit wel gewoon in je benen. En dan lijkt het alsof het helemaal geen energie, energie kost. Maar ook bij haar kosten dit soort rondjes gewoon energie. Maar als het peloton dan helemaal stilvalt... en het, ze zitten echt allemaal overeind, Ze kijken naar elkaar. Ze zitten echt elkaar aan het aftasten. Ja, dan rijdt, dan rijdt, ze, dan rijdt, de, dan rijdt de SS gewoon... Gewoon, gewoon weg. Irene Schouten gaat bijna stapvoets aan de leiding. Stapvoets. Nee, niet Irene Schouten. Nee, is het. het is, is, is Anouk van, van de Weijden die hier ja. in En het is echt heel lastig. En het gat is gewoon 200 meter geworden. Ja, je moet zo'n meteen wel een keertje gaan rijden, want nu gaat ze ook weer aanzetten... En dan denk je, ja, frik, dan ga ik het maar gewoon proberen. Ga ik het maar proberen ja, om gewoon zou... zo aan te sluiten bij dit peloton. Het zou een stunt zijn, zeg. Ja, dat een gaat niet lukken, hoor. Olympisch kampioen op de maast start. Want als je een ronde pakt, is het gewoon voorbij. Zeker als je dat individueel doet. Want bij een ronde voorsprong moet iedereen de wedstrijd ja. uit. Dus dan zou deze dame de Olympische titel grijpen. En ze heeft nog altijd een halve baan voorsprong. Maar inderdaad, daarachter zullen de dames zich niet zo laten verrassen. Zoals Sverre wow. Pedersen. Dus deed net in die tweede halve finale bij de mannen. Maar dan moeten ze wel meter. nu gaan schaats want de voorsprong gaat richting de 250 meter toe. Terwijl het Dan Li is uit China die op dit moment uh, het tempo opvoert, de sprint inzet. En ook de tweede tussensprint wordt gewonnen... door de lange dame uit Estland met helm nummer 14. Saskia Aluzalu ligt nog altijd op kop. De aanval zal het lonen of niet vandaag voor haar. In ieder geval is het mooi om te zien dat er één dame is... die er uh, geen gas over laat groeien en die gewoon dus ten aanval trekt. Ten strijde trekt. En inmiddels uh, Lee ook over de streep. De Chinezen met achter haar aan Luisa Slotkoska namens Polen... En zo komen ze ietsje dichterbij gegleden. Anouk van de Weijden inmiddels ook um, naar voren toegeschoven. Schaats richting de Chinese en de Poolse toe. Doet haar handschoen nog eventjes goed daar in die uh, krappe bocht aan uh, de binnenzijde. En waar zit dan Irene Schouten? Die houdt de benen stil en die zoekt het Italiaanse koppel zo langzaam en zeker op. Lolo Brigida en Betrone. Schouten wil mee naar voren. Heeft Takagi en Boren Kim achter zich aan. Die weten natuurlijk dat Schouten een goede, over een hele goede sprint beschikt. Maar voorlopig is het nog altijd Saskia Alouzalu. De voorsprong wordt wel kleiner. Gaat zo terug richting de 100 meter. Die aan de leiding rijdt. En we zitten al aan het einde van ronde 10 van de 16. We hebben nog zes ronden af te leggen. Ja, want het arme meisje heeft nu al wel 10 ronden op kop gezeten. En dat, dat gaat ze echt niet volhouden. Want het pelotonnetje gaat gewoon niet hard. Als zometeen zo deze wedstrijd ontploft. En dat gaat hij echt wel. Dan gaat, gaat dat 100, 100 meter is dan zo meteen in één keer dicht Dames. Daarom laten ze haar nog een beetje spattelen. Ze kijken wel hoe ver ze voorrijden, Maar ze weten gewoon, ze gaat zometeen gewoon nog ingehaald worden. Kijken wat de Nederlandse dames gaan doen hoor. De Nederlandse dames zitten nog allemaal geformeerd. Er moet zometeen wel een keer een aanval komen. Ik, ik, ja. ik zou Anouk van der Weijden, als het jou was... zou ik gewoon nu maar een keertje gas gaan geven. Zou ik maar een keertje weg proberen te rijden. Vijf rondjes nog te gaan, ook voor het peloton. Dat nog altijd ja, ruim 150 meter achter Alouzalu aanrijdt. Maar we nu zien hoe Zueva als tweede over de streep komt. De volgende ronde gaat richting de volgende tussensprint... van de Weijden, pijnlijke knieën of niet. Gaat goed mee met Zueva's. Ralova namens Tsjechië zit daar weer achter... En dan komt daar ook naar voren de dame met helm nummer 1, Francesca Lolo Brigida. Lolo wordt ze altijd genoemd. We zien haar veel, ook in Nederland, dat het rondschiet. Het wordt trouwens moeilijker en moeilijker nu met nog vier ronden te gaan voor Alouzalo. Die valt wel stil. En hier wordt de tussensprint wel natuurlijk door haar gewonnen voor Sueva's. De halve van de beide. En dan valt het weer, ja, enigszins stil. Maar nu komt wel de fase dat daar Mia Manganello naar voren. voren komt. Namens de Verenigde Staten. Manganello is de dame die het tempo opvoert. Ze heeft schouten Ho. achter zich aan. De Bergsma gaat ook nog goed mee. We gaan de finale rijden van deze eerste Olympische maalstart. Want er zijn met Alouzalu nog heel even aan de leiding. Nog drie ronden te gaan. Ja, de volksloon is bijna te niet gedaan. Inderdaad, het is echt een mooi kopgroepje. Daar zit Irene schouder bij. Ja, helaas, Anouk van der Weijden, die moet nu al, nu, al, nu, al, nu al passen. Die kan niet meer aansluiten in het eerste groepje. De eerste groepje van zeven rijders. Daar zitten ook alle grote favorieten zitten erbij. En, en het gaat nu echt heel hard. Het gaat nu, het tempo wordt opgezet. Nog drie ronden te gaan. We gaan echt de finale nu in. Met nog, uh, nog altijd Mia Manganello namens de Verenigde Staten. Als een ware knecht. Twee ronden nog te gaan aan de leiding. Irene Schouten zit daarbij. Dan Takagi op de derde plaats. De vrouw in vierde positie is Borun Kim. Dan Herderbergsma klaar achter de Koreaanse. Lolo Brigida zit erbij. En de Chinese is volgens mij Dan Guo. Ja, dat is Dan Guo die mee zit. Dat zijn de zeven vrouwen die nu onderweg gaan naar wel voor de laatste ja, ronde van de Olympische, Olympische Finale Master. Daar gaat Irene Schouten. Komt naar de komende leider. Irene Schouten gaat als eerste de laatste ronde in. Takagi in tweede positie. Kim rijdt als derde. Dan Lolle-Brijzina. Is het te vroeg of niet? Schouten trekt nu vol voldoor. Vol schouten door. heel goed. Aan de overzijde richting de laatste bocht. Nog altijd op kop. Ja. Takagi in tweede positie. Kim in derde positie. En het is gaat Schouten. Het is nog al altijd Schouten. Laat nu wel de gaatje van yeah. de binnenkant. Waar Kim gebruik van maakt. Schouten met Kim en Takagi. Takagi op kop. Takadi op, op Takadi Takagi, is het. Het is Takadi die de winst schrijft. Nana Takadi En dan komt er een fotofienus aan te pas voor plek 2 en 3. Schouten en Kim. Schouten pakt een medaille. Maar het is zilver of brons. Het gat dat openviel. viel. Uh, er is het is brons voor Schouten inderdaad. Ze wordt derde. Het gat dat openviel Na die laatste bocht aan de binnenzijde. Daar duikt Nana Takagi in. En de Japanse maakt daar prima gebruik van. Had nog de benen over aan het einde van de 16-ronde. En pakt de eerste Olympisch gouden medaille op de massastart. Nana Takagi, die al goud pakte met de Japanse ploegen achtervolgens, doet het dus nu ook op de massastart. Boren Kim de wereldkampioenen van vorig seizoen moet genoegen nemen met het zilver. En Irene Schouten-Erwin ja, moet genoegen die nemen met de broers. Jammer jammer, want ze hadden een ronde voor. Het laatste ronde nog. ze een mooie aanleiding. En die laatste binnenbocht, die konden ze gewoon niet houden. Die waaide ze te veel uit, te veel naar de buitenkant. En dan, ze, dan liet ze in het gat vallen. En daar konden die twee dames onderdoor komen. Daar konden de dames onderdoor komen. Ik kijk trouwens even de verdere uitslag door. Omdat we ook nog wel... Even willen kijken voor Jorrit, waar Hedder is schijnlijk. Die is elfde geworden, Hedder-Bergsma, in deze finale. We kijken naar een emotionele Irene Schouten die daar uh, staat, uh, even kijken, in de buurt van de bocht volgens mij, Irene Schouten, die de tranen in haar ogen heeft aan het einde Mooie van deze medaille. Olympische finale. Ze pakt de bronzen medaille, Oh kijk, staat oh. dus op het podium. Ze heeft inmiddels het rood-wit-blauw, waarin de, zeg maar, uh, uh, de wit uh, uh, in het midden van de vlag haar naam is geschreven, Schouten, heeft ze in ontvangst genomen, valt nu in de armen van Anouk van der Weide, de vrouw die dus met uh, pijnlijke knieën deze finale deed. Het werk deed voor Schouten. Schouten die de bronzen medaille dus heeft veroverd op deze maastart. En daar blij mee is hoor. Dat is duidelijk te zien dat zij erg tevreden is met deze medaille. Want ze gaat uh, beginnen aan haar ronde met het rood-wit-blauw. Ik zie nu een dame voor me langsrijden met de Koreaanse vlag in haar handen. Dat is de winnares van het zilver, Bo Reum Kim. En waar is dan die piepkleine Nana Takagi? Ah, die staat er helemaal aan de overzijde. Halverwege het gedeelte wat we altijd de kruising noemen... als het gaat om de traditionele afstanden met de Japanse vlag. Nana Takagi zorgt voor het derde goud voor Japan. Na Kodaira op de 500 meter bij de vrouwen. Na de ploegenachtervolgingsformatie van Johan de Wit... waar Nana Takagi zelf al ook deel van uitmaakte... pakt zij nu individueel de gouden medaille. Als eerste ooit in de geschiedenis dus op de massastart. Dankzij die venijnige eindsprint waar zij Borum Kim en Irene Schouten verrasten. Prachtig gezicht zojuist uh, hier voor uh, alle Koreaanse supporters naast ons Bodum Kim die door de knieën gaat, een diepe buiging maakt, echt op het ijs gaat zitten. En, en Joris Bersma heeft er een goed verhaal bij, hè? Wie... Ja, met de teampershoot uh, is er uh, heel veel commotie ontstaan bij, de, bij de, ja. de Koreanen. Omdat twee rijders doorreden en niet wachten op de derde. En uh, ja, in hun interviews waren ook uh, heel uh, denigrerend naar de nummer drie. En... Uh, ja, heel veel Koreanen hebben per petitie aangetekend dat die twee Koreanen ja. uit, het, uit de Olympische Spelen moesten worden gezet. Er zijn wel weer 500.000, 500. hè? 500.000 ja. petities. En ja, ze wint hier nu uh, zilver. En ze gaat hier op de knieën voor het publiek om uh, ja, een soort... Boeddha ook? Een strijd die, die, ja, dat zien we hier vaak. Natuurlijk zit het in de staart, maar... We zijn nu met z'n allen. En in één keer rijden naar de finish toe. We hoeven niet te kijken op tijden. Het was een bijzondere om dat hier mee te maken. En enorm veel spanning. Even toch eerst even naar de Nederlandse Jorrit. Want ze ging heel erg vroeg hè? Esther Schouten. Irene Schouten. Irene Schouten, ja. Ja, Irene... De een een boronnen voor het einde. Ja. Ja, ze had heel veel zelfvertrouwen eigenlijk voor deze wedstrijd. Ze reed ja, heel snel in training. En... Uh... Ja, ze wou gewoon het initiatief nemen in de sprint. En uh, ja, dat deed ze ook. Dat deed ze hartstikke goed. Uh, ze waait die laatste bocht uh, ze wat te veel uit. En uh, ja, Nana en Kim die uh, komen binnendoor. En, uh... Maar waarom gaat ze niet, uh, laat ze niet uh, één bocht nog uh, lopen? Want ze ging al bij de finishstreep zat ze al als eerste. Ja. Dat is toch gevaarlijk? Dan pak je toch de meeste wind? Dan moet je toch het meeste doen? Ja, maar als eerste die laatste bocht in, dat is, uh, dat is wel wat lekkers, hoor. Want dan hoef je niet, niet meer om iemand heen. Maar uh, ja, die andere dames die hadden toch, uh, die kwamen met meer snelheid die laatste bocht uit. Dus misschien is ze uh, ja, toch te vroeg gegaan. Ja, dat is altijd natuurlijk achteraf praten. Uh, volgens mij was het gewoon uh, tactiek. En ze, ze moesten ook wat natuurlijk, omdat uh, Anouk van der Weijden... Ja, de, ja, die had gewoon veel pijn, dacht ik, aan de knie. Dus daar had ze ook niet zoveel aan. Nee, klopt inderdaad. Volgens mij wouden ze in eerste instantie ook de finale met z'n tweeën beginnen. Dat Anouk met twee rondjes te gaan volle bak aanging. Ja. Uh, nu zat er ook nog wel redelijk tempo in met Mia dat. Maar uh, ja, ze miste hier gewoon wel haar ploeg. Nooit. We zien de sprint nog een keertje. En we zien ook dat, dat ze eigenlijk maar net blijft staan, hè? Schouten. Ze ja. moet twee keer echt met de arm omhoog. En alles pesten eruit. Ja, ja dat is, uh, als je volle bak rijdt... dan. Uh, ja dan, dan, dan, ja dan moet je ook je rust bewaren om uh, goed te Geen blijven. Die slag gaan. te ja. blijven maken. Ze is uh, hartstikke ontroerd ook. Dus ik denk dat ze ongelooflijk blij is ook met, met, met Brons. Ja, ik kon wel in haar eerste reactie zien dat ze, ze, baalde, dat ze baalde dat ze niet had gewonnen. Het blijft ook gewoon een echte winnaar. Maar uh, ja, brons. Ik, paar... oh, ja. ik denk dat ze morgen al heel tevreden is. Nou, nu al, hè? want ze heeft natuurlijk zo meegemaakt in het buveeleven... met de moeder, hersenbloeding. En, en, en, en je zag eigenlijk zo tijdens dat uitrijrondje, Patrick... zo langzaam komen en ik, wacht even, ik heb wel gewoon een medaille om te Spelen. En dat is best bijzonder, want ja, als het er volgend jaar over vier jaar pas was geweest... dan had ze misschien niet meegedaan, hè? Nee, ja, is, is ook zo. Dus het is, past allemaal precies? Nee, ja, dus het is ook hartstikke mooi... Ze heeft de afgelopen jaren uh, ja, gewoon veruit de beste Nederlandse Mazda-rijster. Ja. En uh, dat ze hier gewoon een medaille pakte, dat is hartstikke mooi. Ja. Jij was vrij relaxed aan het kijken. <laughs> het viel mij nog mee. Het was het uiterlijk. Was je rustig? Hoe was het van binnen? Ja, dan, uh, dan kookt het wel, hoor. Ja, ja. ja jammer dat uh, Heather er niet aan te pas kwam. Ja. Ik had gehoopt dat ze uh, ja, ook rond die tijd... Waar, uh, Irene aanging, had ik ook gehoopt dat uh, uh, Herder hem aan zou gaan. Mm -hmm. Maar ja, ik denk niet dat ze de benen had. Nee. Nee, wanneer had je dat in de gaten? Ja, toen uh, Irene aanging, zat Herder gewoon veel te ver. En uh, toen, was, uh, toen wist ik dat. Ja, dan gaan die grote kanonnen gaan. Uh... Ja. Lola Brici daar nog eventjes. Dat is toch iemand die, uh, die, ik, die ik echt eigenlijk nog veel meer van voren had verwacht. Dat is ook een goede spinser, toch? Nee, is ook zo. En normaal gesproken doet hij er gewoon mee er voor de toekomst. Hij heeft heel wat marathons ook weer gewonnen dit seizoen. Ja. Ja, maar die, ging ze nou ook weer voor de eerste sprint? Ik, ik weet het niet. Uh, ja, ja, ook in de halve finale gaat ze voor een tussensprint en voor de eindsprint. Ja, ik weet het niet. Uh, nee. Ja, die staat die, die ook te ver. Die staat nog achter Heather. Dus uh, ja, toen Irene aanging, aan dus zat, uh, zat die ook te ver. We gaan naar de luisteren. Irene Schouten, brons op de allereerste massestart op de Olympische Spelen. En ze staat nu bij de microfoon van Jeroen Stektenburg. Gefeliciteerd met brons. Ik dacht dat jij altijd zo'n coole kikker was, maar...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 Was dat, was dat uh, psychologische oorlogsvoering? Ik denk het wel. Want, want ik had nog nooit uh, met rondjes nog nooit zo snel gereden. Dus ik wist van mezelf wel dat het goed was. Maar, ja. Heb jij daar dan ook mee te maken? Dat, dat iedereen probeert om het jou zo moeilijk mogelijk te maken... omdat ze jou toch zien als de, de, de vrouw die te verslaan is? Ik zag wel, ze ging allemaal achter mij zitten. Terwijl ik afgelopen jaar... heb ik geen één keer op het, op het podium van de World Cup gestaan. En toch... Ja, ik weet niet wat het is. Uh, waarschijnlijk kijken ze met training of zo... en ze zien het dan toch wel dat ik goed in vorm ben. En ik ook vaak zelf de leiding neem, om zelf aangaat. Ja, en dat was nu dus ook zo. Ja, ik kon niet anders. Claudia Pechstein, pak je, uh, pik je vlag, beter te zeggen. Ik heb nog wel een vraag, Irene, want ja, je wist al een aantal jaar dat dit... <lacht> je wist al een aantal jaar dat dit Olympisch ging worden. Uh, ja, dan werk je maar toe naar deze dag. Misschien wel jaren al... Maakt dat ook de twijfel, of je dan blij bent met brons? Ja, nou ja, weet je, ik had het gewoon niet anders kunnen doen. Ik kwam op 500 op kop. En dus ik nu achteraf, nu denk ik denk gewoon, ja, dit was gewoon prima. Ik, het is een spel en... Was het ook, dus, dat dacht ik even, hè? Ik dacht ook, je gaat door, want dan weet je bijna zeker dat je een medaille hebt. Het was een sprint waarbij... Ja, dat is wel zo, weet je, ik, uh, ik kwam al op, op kop en toen dacht ik, ja... Ik moet nu gewoon naar die finis toe. En ze moeten er, er moet vier of drie mensen er voor mij finissen. En dan val ik pas van het podium af. Als als het sprinten met in je achterhoofd... dan heb ik in ieder geval een medaille? Nou, het, dat niet. Ik wilde gewoon goud, Dus ik dacht gewoon, ik, ik moet als eerste naar die streep. En helaas, ja, kwamen er twee onderdoor. Een medaille? Ja, daar ben ik wel blij mee. En, maar hij is ook van Anouk. Samen. Komt eraan, volgens mij. Anouk! Ja, yes. Ja, jij loopt er lekker bij, zeg. Ja, dat is niet best. Want die, die eerste ronde was natuurlijk ongelooflijk. Dat jij na val nog terugkomt, punten haalt en de finale haalt. Ja, daar was ik wel blij mee. Want uh, nou ja, ik wilde Irene natuurlijk ook helpen. En uh, zelf ook wat kunnen doen in de finale. Alleen uh, ja, door die val is mijn knie wel uh, een beetje aan puin. Irene zegt net, hij is ook van Anouk. Ja, voelt het dan ook zo? Doe je dit samen? Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een teamonderdeel. En... Uh,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 Want Arnouk reed in de training ook echt super hard En dan kom je heel moeilijk voorbij. En we dachten gewoon eigenlijk nog van... we kunnen nog alle twee podium halen. Want we waren echt heel goed in trainingen. Dus we hadden er volste vertrouwen in. Alleen, ja, weet je... het kan gebeuren wat zag je in de halve finale. En het is gewoon jammer dat ze daardoor de knie heeft bezeerd. En uh, ja, het is gewoon... Het was dat snode plannetje om misschien wel... enigszins voor eigen kansen te gaan wel weg naar die halve finale. Want als ik jou nu zie lopen dan... dan... Moet je blij zijn dat je mee kon doen in de finale? Ja, nee, dat was wel een beetje uh, in duigen gevallen inderdaad. Nou ja, we wilden gewoon samen uh, zorgen dat we samen heel goed zaten in die eindsprint. En ja, dat, dat lukte mij gewoon niet. Om, om, ik kon die snelheid in de bochten gewoon niet meer goed met mijn rechte knie, uh, Ja, kon ik niet goed handelen. Dus dat, uh, maar ja, anders hadden we, wat iedereen wat ook zegt, waren echt alle, ik was ook echt heel snel. Dus ja, het had mooi geweest dat we samen in zo'n treintje voorop konden rijden... en dat ze er gewoon niet meer omheen kwamen. Maar ja, mislukt. Dat was het plan. <laughs> ja. Al met al? Tevreden? Oh, ik zie twijfel, ik zie twijfel. Ja, medaille. Ik denk dat het nog even tot me door moet dringen. Nou ja, ik, ik voor mezelf natuurlijk niet, maar ik ben heel blij dat iedereen dat we samen een medaille hebben gehaald. En dat uh, in ieder geval een plak mee naar huis gaat. En ik ben blij dat het over is. Ja, nou, gewoon dat ik... Ik heb zo lang naar deze datum uitgekeken en dat ik dan nu... Ik had, ik had al zei al, ik hoop gewoon dat het 10 uur is en dan weet ik de uitslag en dan ben ik even klaar. Nou ja, volgende week natuurreis dan, maar... Jij wel. Oké. Okay. Uh, oh, dit is toch prachtig. Dat vind ik mooi. Uh, uh, ja, wij, ver, as, uh, wij, verzamelen, wij verzamelen medailles hier aan tafel, hè, hey, Zeker, Jeroen. zeker. Ik kan lekker aftrekken. Welkom. Hoi. Heb je genoeg van de finale? Ja, zeker, maar het was wel... Uh, ja, het was heel spannend. Zo, dit is zenuwslopend. Ja, maar ik vond die, die halffinale was spannend. Daar gebeurden ook al hele gekke dingen. Ja. ja. Um, Luister naar het interview. Ik niet wie alles heeft gehoord. Jorrit heeft wel alles gehoord. Ja, ze, ze hadden zulke goede plannen. Dat is eigenlijk door die val al een duif gegaan, Jorrit. Ja, ja, dat is heel jammer. Uh, inderdaad, uh, Anouk heeft ook snelheid in de benen. En uh, ja, ze hadden een hele mooie trein op kunnen zetten. Uh, met volle bak die finale in. Ja. En uh, ja, ja, dat is heel jammer. Ah, ja, en ja. hoe ze het uitlegt klopt ook wel. Hè. Ze kwam natuurlijk gewoon ja, al vroeg op kop. En toen dacht ze bij zichzelf, ik moet gewoon niet meer gaan. Nee. Oh, dat, is, dat is geen andere optie. Carlijn? Ja, klopt. Ik heb de afgelopen twee dagen nog met ze getraind en uh, ja, ze waren allebei echt heel goed en ze waren allebei heel snel. Dus als het gewoon, als het zo volgens plan had gekund. Maar ja, dat is de mast. Dat gaat niet altijd volgens plan. En, het is uh, echt wielrinnen ook, hè? Het is wielrinnen. Uh, zoals wij dat kennen dan natuurlijk. Uh, uh, lekker in de kont gaan zitten van de ander en lekker profiteren. Ja. Huh? Ja. Wat, wat mij ook opviel is dat Irene Schout zei, ik ben zo blij dat het afgelopen is. Herkennen jullie dat? Nou ja, zij heeft natuurlijk heel lang moeten wachten. Ze was net als mij uh, de 31 ste al hier. Uh, en dan is het echt lang, lang wachten. En uh, ik mocht gelukkig vroeg. En dan is het lang voordat je naar huis gaat. Ja. Maar voor haar is, het, is dat, ja, dat is zeker best wel pittig. Ze is ja. slopend om uh, alles maar weer en al die Nederlanders halen die medailles maar binnen. En jij zit dan maar in dat, in dat dorp. Ja, ja als, je, als je race voorbij is, dan, dan kan die spanningsboog weer uh, ontspannen. En, uh, ja, bij Irene moest hij gewoon... Die moet fit blijven, die moet scherp blijven. Elke training weer. En dan is het ja, wel een hele lange zit hier. Ja. Um, wetten, uh, er was een bepaald woord wat, uh, wat hier wel deed. Hè? Er kwam een woord langs. Ja. Natuurreis. Jorrit. Ja. Komt het eraan? Want ja, ik zit heel erg in de Koreaanse zone. Maar hoe is het in Nederland? Het wordt koud, weet ik. Maar ja. gaan we ook echt schaatsen op natuurreis? Ja, volgens mij zijn er al... Uh, uh, je ja, hebt mensen die schaatsen op ondergelopen weilanden. Ja, maar, uh, dat telt, telt niet, hè? Nee, dat telt ja. nog niet. Maar uh, volgens mij tot en met woensdag dan uh, gaat het s'nachts wel uh, aardig vriezen. Richting de min 10, geloof ik. En dan, uh, dan gaat het wel snel. En dan ja. ga jij weer knallen op natuurreis? Ja, absoluut. Ja? Als het kan, ja. Ben ja. je nog in vorm? Nee, ik ben zeker in vorm. Ik uh, was vandaag reserve, dus ik heb... Je uh, hebt lekker doorgetraind. Ja, ik heb gewoon, gewoon normaal doorgetraind om hier uh, ook vandaag fit te zijn... Ja. En is dat ook echt dan, als het woord natuurreis valt, is het, geniet je dan onmiddellijk? Ja, het is de eerste, eerst nog maar even afwachten. Ja, in Nederland zijn we wel enthousiast om in nachtje forst. Maar ja, Piet uh, ja, Pallers maar die was aardig positief. Dus, uh, en als die positief is, dan zit het wel. Jouw <laughs> dan ogen dan beginnen dan ook direct te fonkelen? Nee, ja, tuurlijk. Weet uh, je, wedstrijden, marathons op natuurreis, dat is, ja, dat is voor mij het ultieme. Ja. Wel ja, uh... groter dan de Olympische Spelen? Ja. ja. Weet je, zo'n NK natuurreis hier in Nederland... of uh, ja, Giethoorn... of uh, Meer. Dat's... Dat is mooi, hè? Ja. Ja, dat zijn, uh... ja, dat zijn echt geweldige wedstrijden. Ja, ja, ja. Ik ben er vaak bij geweest, Patrick. Dat is echt, dat, dat, voor die jongens is dat helemaal... Juffrouw van Herten, dit is ook echt geweldig om daarbij te zijn. Dus je gaat mee de volgende keer als het zover is. Oh, ik Want, uh, dat wel. Want jij bent enorm enthousiast geworden natuurlijk over die, over die sport. Uh, Carlijn, hoe is het bij jou? Wat uh, de eerste zaterdag was voor jou, hè? En we ja. zijn twee zaterdagen verder. Hoe heb je het beleefd? Ja, fantastisch. Vooral, uh, je wordt echt geleefd de afgelopen weken. Ja. Uh, gisteren was ik even bij de huldiging van, uh, van Kjeld ja. in het Ronald heinekenhuis uh, uh, toen uh, besefte ik wel eventjes wat ik gedaan had. En dan beleef je eigenlijk die hele, die hele achtbaan weer opnieuw... En, nou, toen werd ik ook wel even emotioneel ja. van. Ja. Ik denk van, jemig, Mina, wat is mij allemaal voorkomen? Ja, je gaat maar door en gaat ja. maar door en dan sta je er even bij stil en dan zie je je ploeggenoot weer goud pakken. En dan, dan besef je wel van, ja, dat heb ik ook twee weken geleden precies ja. zo gedaan. En, uh... en hoe is het nou thuis? Want daar smachten ze natuurlijk om weer eens een keer in de armen te, te, te, te vallen en in uh, te nemen. En dan denk je van, oh, ja, te feliciteren. Maar... Ja, je bent nog lang niet thuis. Nee, ja, het schijnt echt... Uh, wat ik hoor van mijn familie, echt een gekhuis te zijn in mijn dorp. Dus <laughs> Waar... volgens mij moet ik me wel voorbereiden. Maar uh, <laughs> ik ben benieuwd. Waar kom je vandaan? Letterlijk, Let Oh, natuurlijk, ja, letterlijk. Ja, ja, Het is een we. heel klein dorpje ja. en uh, iedereen kent elkaar. En uh, uh, uh, het schijnt echt... Uh, Iedereen is in de weer voor die huldiging, dus uh, ja, ik ben ja. heel benieuwd. Oh, Jij klopt. gaat echt het hele dorp een hand of een kus geven, dat weet ik zeker. Want ja, het zijn vijfhond demonen, hè, geloof ik? Ja, klopt, ja. Ja, fantastisch. Ja. Goed, jongens, uh, nou, leuk dat je erbij bent, want we gaan zo naar de mannen kijken. Uh, Carlijn, uh, heb je daar ook zicht op, of heeft Jorrit dat meer gehad... over hoe die gasten het gaan doen? Is dat hetzelfde tactiek wat, wat de vrouwen hebben uitgedacht? Ja, zeg het ja. eens. Ik weet het niet. Uh, het kan ook best wezen dat er, uh, net zoals bij de vrouwen, één een, een man er tussenuit piept. Ja. En dan uh, is het maar de vraag wie gaat het terugrijden. Zie je, uh, ja, natuurlijk, uh, Sven en uh, Koen die, uh, die rijden, rijden samen, dus ik denk dat Sven wel uh, het initiatief gaat nemen als er iets terug moet uh, gereden worden. En ik denk dat de, de meeste rijders ook naar het Nederlandse koppel gaan kijken. Dus ja. Uh, ja. ja, ze gaan echt, uh, net zoals bij de vrouwen, iedereen kijken op die rode die pakken. Ook al zijn ze wat meer blauw. dan uh... Ja, tactisch. Ja, ik hoor maar, het. Maar weet je, ja, Nederland is uh, het succesvolst geweest op de, op de schaats. Dus, uh, dus de schaatsers denken ook van, uh, ja, jullie zijn succes, zo succesvol, uh, ja. rijden jullie het maar dicht. Oké, okay, nou ja, we gaan het zien. We hebben ook een Koreaans koppel en een Nederlands koppel. Ja die gaan we nou kijken natuurlijk. Maar er zijn allemaal kapers op de cursus en die worden allemaal voorgesteld nu op deze baan. We gaan de laatste race beleven. Van dit Olympisch schaatsennooi in Pyeongchang. Ja, en dan gaan we toch ook even een groot compliment maken aan de man die al die races zo prachtig heeft verslagen. Het is ongelooflijk, onze commentator daar altijd gewoon goed bij stem, goed verwoord, goed uitgelegd. Goed die beleving aan ons doorgegeven, Sebastian Timmerman. Nou, dankjewel. Goeie, Ja, Maar die wel net trouwens, Ivanka Trump, de vrouw. ...van de Amerikaanse president noemde. En het is natuurlijk de dochter. En die zit natuurlijk daar nog altijd op die eretribune. Te kijken hoe al die mannen één voor één voor haar langschaatsen richting de startstreep. Drie koppels heb ik geteld. Denemarken, Korea en Nederland. Nou, Rara, die werd er net voorgesteld aan het gejuich te horen. Dat was natuurlijk Seun Hoon Lee. En nu die 16-jarige snottaap Jai Won Chung. Ook een pupil van Bob de Jong. Eens kijken wat de Koreanen nog kunnen in deze finale. En wat wordt het plan van Sven en Koen? 16 man in deze Olympische finale. We hebben 13 afstand.